Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet nu nagedacht worden over een mogelijke nieuwe coronagolf... 14 organisaties schrijven in een rapport dat de politiek en de samenleving... bijna niet bezig zijn met wat er kan gebeuren als er weer meer mensen corona krijgen. En de kans is groot dat dat straks in de herfst en winter gebeurt. Maar het is wel handig om daar nu al mee bezig te zijn, zeggen de organisaties. Deze arts is het daar wel mee eens. Ik denk dat het nog steeds verstandig is. En dat moeten we echt geleerd hebben ook van de afgelopen 2,5 jaar. Dat zodra je dus de besmettingen ziet stijgen en de ziekenhuisopnames ziet stijgen. Dat je beter wat vroeger in dit hele verhaal... Uh, uh, ja Toch met maatregelen als maskers, uh, misschien weer deels thuiswerken, zou kunnen gaan werken om te voorkomen dat je later in het verhaal uh, ja, toch met zwaardere maatregelen zou komen te zitten om de zorg dan nog enigszins overeind te houden. Er wordt in Canada al uren gezocht naar twee mannen die verdacht worden voor een aantal steekpartijen. Daarbij zijn minstens tien mensen omgekomen en zijn er zo'n vijftien mensen gewond. De steekpartijen waren in dertien verschillende dorpen. Doordat het een Canadese feestdag is, is het druk op straat. Het is niet duidelijk wat het motief van de mannen was. De politie houdt er rekening mee dat er drugs in het spel zijn. De ChristenUnie en de PvdA zijn klaar met de tijdelijke contracten voor huurhuizen. Ze willen daarom een nieuwe wet om contracten van één of twee jaar te verbieden. Nu mag elke verhuurder tijdelijke contracten geven. zorgt er onder meer voor dat de prijzen van een huurhuis steeds hoger worden. De politieke partijen willen wel een aantal uitzonderingen. Onder meer als de huiseigenaar in het buitenland zit voor werk of studie. En op de US Open heeft de flamboyante Australische tennisser Nick Curious de kwartfinale gehaald. Hij valt regelmatig op door zijn nogal heftige reacties en vreemde fratsen. En ook nu deed hij weer iets vreemds. Ja, probeer een bal terug te spelen terwijl hij zelf al naast het veld voorbij het net liep. Dat mocht inderdaad niet, maar hij won de wedstrijd uiteindelijk dus wel. En van niet zomaar iemand, hij knikte met Vedef, de nummer 1 van de wereld, het toernooi uit. Het weer flink wat zon vandaag. In de middag is er in het zuiden kans op onweer. Verder lekker tropisch, het wordt zo 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arner Broekhuis van de ANWB. Fielers staan er op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam 5 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen voor de knooppunt Velzen 6 kilometer. En op de N201 richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, ZFM, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM in de ochtend. One, two, three. Uh. All your girls are here Something ain't right If you're young yeah, it's crazy as the sound take you down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 Get to the morning time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 Van die big views, mijn shit gaat goud. Dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. ben een prins, deze baggy heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu dus, zit ja, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Hey, hey. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja, we flexen? Het is boef van de je dat ik om de shy geef. Hoe is mijn Wat haai je in je hoofd? Verre van mijn hart is echt genoeg. Ik zie liever altijd hoor. Tijd, oh, maar voor zijn. Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hoge inflatie zullen minder kinderen kunnen sporten of muziekles volgen. Dat verwacht het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Sport en muziek zijn vaak een eerste bezuinigingspost. Bij steekpartijen in Canada zijn zeker 10 doden en 15 gewonden gevallen. De slachtoffers vielen in dorpen in de provincie Saskatchewan. De politie maakt jacht op de twee verdachten. En het kabinet moet de samenleving zo snel mogelijk voorbereiden op een volgende fase van de coronapandemie, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de onderzoekers is de pandemie op de achtergrond geraakt en is het juist nu belangrijk om draagvlak te creëren. Het weer, veel zon, in het Zuidwesten meer bewolking. het wordt 27 tot 31 graden. In de loop van de dag meer stapelwolken en tegen de avond in het Zuidwesten enkele onweersbuien die naar het Noordoosten trekken. Is de echo van mijn eis. FM Zandvoort, Zandvoort.